Ik had het jaar nul nog geen stekelbaars uit zijn nestel kunnen lokken. Ja, ja. En dat was voor Mr. Ramsey aanleiding om de zaak verder zelf te hand te nemen. Met andere woorden, om u te chanteren. Het ging om 2000 pond. Dat was namelijk het totale bedrag van de twee wissels. Het was alleen verdomd stom van hem om te geloven... dat ik niet onmiddellijk zou raden wie de brief geschreven had. Ik reed daarom op de bewuste zaterdag naar mijlpaal 27. Je ja, begrijpt u me goed, inspecteur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om aan nood te schieten. Ik kwam hem alleen maar de revolver onder de neus houden en hem een beetje bang maken. Maar hij was ook nog zo stom om op het toe te springen en toen... Toen hebt u de trekker overgehaald? Ja, toen heb ik geschoten. Twee keer en in de rug, in de rug, Mr. Stanley. Laat u me nu eindelijk met rusten en zorg u dat de... Ik komt. Ja, het is niet ongerust, mevrouw Dickens. We staan een paar stevige knapen beneden in de tuin. Het heeft weinig zin voor hem uw man na te apen. Nou, dat was dat dan. En zonder een enkel schot. Dat betekent dat de hele zaak achter de rug is. Ja, dames en heren. En toen onze woonkamer een paar minuten later op Margot en mijna weer ontruimd was... ...prepareerde ik mij op een uitgebreid betoog om Margot duidelijk te maken... ...waarom ik bij Irene Ramsey zo lang het moeten blijven. Maar Margot legde haar hand op mijn mond en... ...nou ja, laten we maar zeggen dat de verdere details hier verder niet meer ter zake doen. Oh ja, misschien dit nog. Een paar dagen later er kwam er met de ochtendpost een brief. Van Mr. King, hè? Mr. King? Wie mag dat wel zijn? De nou, advocaat die jij gekozen hebt toen... Grote gode, ik was die hele vent vergeten. Wat moet die? Een nota. Zo'n kleine 75 pond voor juridische bijstand, zoals dat heet. Wat zeg jij? Hij heeft helemaal niks gedaan. Moet ik, moet ik voor die man zomaar... 75 pond niet te tellen. Oh, heeft in ieder geval gezorgd dat ik een bezoekerspasje kreeg. Is dat je dat niet waard? Ja, je hebt gelijk, Liefeld. Dat is het me echt wel waard. Moet je nog thee, Ed? Graag, maar luister eens, Margot. Misschien kom jij in de toekomst nog wel eens zo ver... dat je me geen aard meer noemt. Wat denk je daarvan? Moet ik je dan soms Edgar noemen? Jongen, dan zou ik alsmaar het gevoel hebben... dat we nog steeds geen je en jij tegen elkaar zeggen... En bovendien vind ik Edgar alleen maar bij je passen... wanneer je in de adelstand verheven bent. Sir, Edgar. Mm. Voel je? Zie je wat, Ed? Nee, maar girl. Geen silade. Zondagavond theater, waarin het tweede motief... Een luisterspel in twee delen... door Carl Richardson. Vertaling Manus van den Kamp. De rolverdeling bij de tweede deel. Ed Dickens, Luc Lutz. Marco Dickens, V.C. Ronen, Hoofdinspecteur Nutting, Johan Smits. Inspecteur Honoway, Peter Aire Jans. Mrs. Ramsey, Jeanne Verstraate. Canningen, Jan Borkes, Mrs. Canningen. Eva Janssen, Stanley, Paul van Gorken, Harris, Koen Pronk, en Androier, Harry Bronk, Mrs. Granger, Tine Medema. Leon Povel was de regisseur.